De Canon 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur Het leven en de dood in een ast van Stijn Streuvels 55 jaar is Streuvels al wanneer hij in 1926 deze roman publiceert. Zijn grote creatieve periode waarin hij de Vlasgaard en andere bekende romans schreef ligt dan al een tijdje achter de rug... Maar met deze novelle schreef Streuvels volgens sommigen een van de mooiste korte verhalen uit de Nederlandse literatuur. Het leven en de dood in een ast is dan ook opgenomen in de kanon. Maar veel wordt het boek al lang niet meer gelezen. Een te gezwollen, gedateerd taalgebruik en wat passé, vinden veel mensen. Maar niet voor Padonné. Hij vertelt waarom dit boek inderdaad absoluut een plaats verdient in de kanon. Ik weet niet of uh, Stijn Streuvels nog uh, vaak wordt gelezen. Ik vrees dat hij zelfs al lang niet meer op de leeslijst uh, in onze scholen staat. En dat is uh, eigenlijk bijzonder jammer om niet te zeggen een schande, want Streuvels is van internationaal niveau. En dan heb ik het niet over de Vlasgaard, of niet alleen over de Vlasgaard. Maar ook, uh, en misschien in het bijzonder over het leven en de dood in de ast, een uh, novelle. Ja, meer is het niet, een novelle, geen roman uit 1926. Streuvels is dan 55 en heeft eigenlijk al zijn grote creatieve periode, min of meer, achter de rug. Om maar iets te zeggen, de Vlasgaard is uh, 20 jaar daarvoor uh, gepubliceerd. Maar met deze novelle schreef hij werkelijk een van de mooiste, korte verhalen uit de Nederlandse literatuur. Het motto dat hij uh, voor uh, het leven en de dood in den ast gebruikt is, uh, komt uit een uh, psalm. Psalm 22, maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaat bij het volk veracht. En dat moet je wel goed in het achterhoofd houden, want het is echt wel wat de drie hoofdpersonages in deze novelle drijft. Wie zijn ze? Hutsenbollen? Blommen en flipo. Dat zijn uh, drie makkers, werkmakkers, die bij elkaar zitten in die ast. Wat is een ast? Dat is eigenlijk uh, niet veel meer dan een, een schuur waar um, ja, uh, chikorij, brokken, bonen worden ze genoemd, uh, worden gedroogd. Een droogoven, dus een droogschuur. En die zitten daar, terwijl de twee jongeren, uh, medearbeiders uh, die zijn naar de stad getrokken om daar uh, de bloemen buiten te zetten en op zoek te gaan naar... Uh, vermaak en vertier. En zij zitten daar met z'n drieën in die uh, ast, in die droogschuur te wachten. En af en toe moeten ze die drogende chicorijbrokken omdraaien. En ze hebben dus tijd zat. Er wordt weinig gepraat uh, in uh, deze novelle, want God, ja, uh, er moet veel verborgen blijven. En vooral Taal schiet te kort voor deze drie heren, maar dat maakt uh, Streuvels bijzonder goed door ons als lezer taalkundig te verwennen. Werkelijk, het is een taalfeest. Hij zegt over deze drie uh, werkmakkers die inderdaad uh, dromen hebben, die zijn uh, verspeeld, verkoud, verpletterd, dat elk mens een afgrond draagt in zijn binnenst. En gelijk de kleren het lijf bedekken, kan men achter een bakkes veel verdoken houden. En die drie houden inderdaad veel verdoken hoe ze ja, hebben gehoopt. Bijvoorbeeld Hutsebolle, dat is de opperdroge, die heeft uh, zijn hoop gevestigd op een prijs voor zijn blauwgeschelpte duivin. En of uh, hij die prijs uh, zal krijgen is natuurlijk twijfelachtig. De andere, Flippo, ja, daar gaat een onbedaarlijk verlangen uit naar onbekendheid. Kende verte, zo schrijft Streuvels het. En dan heb je nog uh, Blommen, uh, die we het best leren kennen. Die loopt al sinds zijn jeugd met de overtuiging rond dat hij, en ik citeer, voor iets beters bestemd was. En dat is het dus: die drie makkers voelen een lotsbestemming, een ongelooflijke uh, band met elkaar. Alleen het is uh, zo moeilijk om hem ook uit te spreken. Over die taal van Streuvels wil ik toch nog even. Uh, een, ...een zinnetje citeren... ...er lopen daar ook in uh, die ast... ...in die droogschuren muizen rond... ...die het toneelspel, ...want het is echt opgevat deze novelle, ...als een toneelspel... ...dus een, een eenheid van plaats, handeling en tijd... ...in de ast... ...en daar lopen dus muizen rond... ...die af en toe uh, de stilte moeten doorbreken... Uh, ...van deze uh, drie werkmakers... ...en dan gaat het als volgt... ...wat, uh, wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal met, uh, met die muizen... De leute begint en de zotte marterijen. Het buitelen en dansen, kachaaien en ginnegabben, piokken, takelen, chokken, tinsen en titsen, treikelen, kullenbukken, hossen, brokken, zeerden, pierlen, kokkeren en dertelen. Al overhoop, alsof ze op eigen gebied alleen meester waren en in de hele wereld niemand vrezen moesten. Eerlijk, wie kan en durft dat vandaag nog te schrijven?